9 uur Clemens Peters met het NOS Journaal. De Eurogroep is het tijdens een videovergadering eens geworden over de details van steun door het Europese noodfonds ESM. Er is tot maximaal in totaal 240 miljard euro aan kredieten beschikbaar om medische kosten te kunnen financieren. Minister Hoekstra is tevreden over het resultaat, omdat er geen economische schade met het geld wordt vergoed. De 240 miljard euro is het eerste grote steunpakket dat nu door de ministers is goedgekeurd. Het maakt onderdeel uit van een groter geheel, waarbij samen met de Europese Commissie, tot 540 miljard euro is vrijgemaakt. Bij Nertsen op nog twee Brabantse fokkerijen is het coronavirus aangetroffen, meldt minister Schouten van Landbouw. Een van de bedrijven is eigendom van de fokker van wie op een ander bedrijf eerder al een besmetting was vastgesteld. Ook bij de nieuwe bedrijven lijkt besmetting van mens op dier de oorzaak te zijn. Naar aanleiding van de eerste besmetting is onderzoek gedaan in en rond die bedrijven. Daarbij is het virus gevonden op stofdeeltjes in de stal. Het is nog niet bekend of mensen via die stofdeeltjes besmet kunnen raken. Zeeland versoepelt de coronamaatregelen voor de economisch belangrijke toerismebranche. Vanaf volgend weekend mag 50% van het aantal slaapplaatsen worden verhuurd. Sinds 1 mei is dat 15%. Maar volgens de veiligheidsregio is dat voor verhuurders met maar een paar plaatsen geen haalbare kaart. Als het aantal coronabesmettingen binnen de perken blijft... dan mag vanaf 29 mei 75% van het aantal slaapplaatsen worden verhuurd... en vanaf 1 juli alle plaatsen. Wie volgende week gaat zwemmen moet zich thuis omkleden... staat in het protocol van Zwembond KNZB. Bezoekers moeten bij binnenkomst hun zwemkleding al aan hebben onder hun normale kleding en vrijwel gelijk het water induiken. Het is ook de bedoeling dat ze zowel voor als na het baden thuis douchen. En ook wordt zwemmers gevraagd om vooraf thuis naar de wc te gaan... Bij baantjes trekken is het advies om voor eenrichtingsverkeer te zorgen. De zwemmers moeten onderling afstand houden en inhalen is niet toegestaan. Het weer. Vanavond en vannacht tamelijk helder en het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen loopt de temperatuur op en dan kan het in het oosten en zuidoosten zo'n 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 You wanna You left me in the rain Chance. To reach the top is so intense